De Situationisten om de kunst op te heffen, dat komt in de stukken zin uh, van de Dadaïsten. Zoals uh, die Dadaïsten, die dus, de uh, beweging die plusminus uh, 1916 ontstaan is in, in Zurich, die dus ook direct het werk gestreefd hebben om uh, de kunst dus onderdeel te laten worden van het dagelijks leven. Dus de kunst geen zelfstandige identiteit meer te laten zijn, maar uh, dat op te heffen en onderdeel te laten worden van het dagelijks leven. Nou, de situationistie. Die vinden dus dat ze in die, die, die, die traditie passen. Dus ze proberen dan het nu ook nog aan te sluiten, niet alleen bij die Dadaïsten, maar ook de Surrealisten. De Surrealisten die dan als beweging ontstaat in 1924. En dan ook met name dus in die tijdschrift uh, La Révolution Surrealiste, heel duidelijk een idee formuleren. Ook om die kunst onderdeel te laten worden van het dagelijks leven. Maar aan het eind van de jaren 20 zien ze dus dat die poging dus uh, mislukt krijgt te worden. En wat ze dus is dus ze proberen te zoeken bij de communistische partij. Ze zien dus in de communistische partij dus de beweging die dat dan zou moeten realiseren. Maar allengs, dus, dus het eerste noemen van uh, de surrealisme en de service de la révolution, dus wat in het teken staat van uh, die, de, de relatie tussen het communisme en het surrealisme, dus dat uh, komt dus er eigenlijk niet meer uit. En we zien dus allengs dat men is dus gedwongen wordt om in de, de, achter de kaart te lopen van de, de, de communistische ideologie. De, de situationisten die zien dus ook dat uh, eind jaren 20 dat revolutionaire en van de avant-garde, de artistieke avant-garde, dat die ten einde is gekomen. En ze proberen dus vanuit de Tweede wereldoorlog zijn nieuw leven in te blazen. De technische beweging ontstaat in uh, 1957 uit een, uh, een drietal artistieke avant-garde in Europa. Dus onder andere is een aantal uh, oude cobra leden die zijn er even vertegenwoordigd. Uh, de Psycho Geographical, -geographical Committee uit, uh, uit uh, Londen bestond op dat moment waarschijnlijk maar uit één of twee personen. En dan de mouvement in de dus Asker Jong, die dus voor ook in die koopwaarbeweging zat en uh, de belangrijkste initiator, inspirator ook was. En dan de internationale elektristen. Dat was op dat moment uh, waar, toen de beweging viseerde, waren een tweetal leden van de internationale elektristen, die waren dus op dat congres vertegenwoordigd. Dat vond dus in uh, Italië plaats. En die tweetal... Uh, uh, was dus tegenwoordig van een groepje wat misschien uh, op dat moment een tiental persoon bestond. En die internationale letteristen, nou, daar wat meer over te vertellen, dat is toch wel uh, interessant. Dat is een groepje wat zich dan in 1952 afgesplitst heeft uit de letteristische beweging. En nou, letteristen die waren dan, met name onder aanvoering van een uh, uit Roemenië uitgeweken... Uh, uh, uh, kunstenaar die in 1946 in uh, Parijs uh, terecht kwam En die vond dus dat die uh, de artistieke uh, avant-garde dus een nieuw leven ingeblazen moest worden. En hij zag dan dat die, uh, hij als grote, uh, als grote uh, kunstenaar, die zouden het leven van de grond zien te krijgen. Dus hij heeft dan contact gezocht met, uh, met de surrealisten. Maar uh, al heel snel bleek het dus dat die. Uh, dat, uh, dat er enorme ruzies uitbraken tussen de letteristen en de surrealisten om een nieuwe avant-garde uh, op te zetten. Dus hij heeft toen zelf, uh, uh, zelf het voortouw in handen genomen. En is vanaf dat moment, zo'n beetje vanaf 1947, heeft hij ongelooflijk veel van die manifesten en uh, brochures geschreven. Om er toch vooral uh, te zeggen dat, uh, dat de kunst zichzelf op, op zou moeten heffen. Nou, wat wilden de letteristen? Dat is natuurlijk toch wel belangrijk te zeggen. Het woord le, uh, uh, letterisme is natuurlijk afgeleid van letteren, letterteken, uh, teken. En ze wilden dat, uh, dat de kunst teruggevoerd zou moeten worden, tot de mis elementaire, tot de essentie, tot de letter en de teken. Dus zo op die wijze zagen zij dat de kunst zichzelf op moeten heffen. Men kan dus geen schilderij meer produceren, men kan geen film meer maken, men kan er geen gedicht meer schrijven. Maar wat men kan doen, is een soort ja, creatieve aaneenschakeling van allerlei tekens. Dus het woord zou moeten ontlanderd worden, het schilderij moet bekrast worden. Daar moet in geknipt worden. Je zou dus op een schilderij ook alleen maar een aantal uh, tekenen, een aantal letters uh, kunnen terugvinden. Dus zo dacht men dus om de kunst op te heffen, dus tot de meest directe essentie, wezenlijke essentie, terug te brengen, en dat is het letter en het teken. Ik heb voor me een, een, een voorbeeld van uh, letteristische poëzie, zoals dat door uh, Pomerang, ook een van de, de grondleiders van de letteristische beweging, uh, is, uh, is getekend. En op deze afbeelding zie je dus allerlei tekens, bijvoorbeeld een, uh, een hand, een, uh, een, een, een vuist, een voet, maar je ziet dus ook tekens uit uh, allerlei uh, uh, ...andere alfabetten, dus bijvoorbeeld uit het guerillisch, uh, uit het uh, hebreeuwse, uit het uh, Arabisch. En wordt het dus allemaal met elkaar uh, vermengd, zodat er dus een heel verhaal ontstaat. Wat hij, wat hij Pomerol eigenlijk gedaan heeft, hij heeft gewoon een gedicht geschreven... Dus ...wat zijn impressie waren van, van Saint-Germain de Bray, En dat heeft hij dus vertaald in letters en tekens. Dus heeft dat als het ware, bijvoorbeeld die eerste tekens die ik dus zie, zie over uw voet en de hand, dus dat is een teken van dat hij daar zo begint rond te lopen, rond te dolen door de stad. En dat tracht hij om op deze wijze weer te geven. En zo'n contacten die hij opdoet en zijn, zijn zijn fantasieën die bij hem opborrelen, die geeft hij dus niet in het woord weer, maar alleen in het teken. bijvoorbeeld Blijkbaar heeft hij hier ook een indiaan ontmoet, omdat ik ze hier een indiaan hier een indiaan het is een, een soort, uh, het is een soort rebus, is het Alles staat uh, op een lijn getekend. Het begint links boven nu rechts en gaat zo verder naar beneden. En hier op, deze, op deze afbeelding zijn er een achttal uh, regels door te vinden. Andere activiteiten die ze ontplooiden waren het uh, uitgeven van, uh, van het zogenaamde singletjes kleine plaatjes die, uh, waarop dan uh, hun elektrische uh, poëzie uh, te horen was. Maar die letteristische poëzie die wordt bestond dus echt uit een uh, productie van allerlei uh, verbale geluidsgolven. Dus allerlei uh, tekens die ook in de willekeurige volgorde worden, uit elkaar geplakt werden. Dus dan kreeg je zoiets van ja, ja, ja, en dan uh, twee minuten lang werd dat volgehouden. Dus echt een aansluiting proberen ze dus ook bij wat Schwitters natuurlijk ook uh, uh, uitgedacht heeft en ontwikkeld in zijn uh, oersonaten. Een yes. andere nog andere activiteiten wat ik voor uh, mezelf altijd zie aangesproken is, is de, op het terrein van de film. Dus naam name uh, Issue, die ik in ieder geval genoemd heb, was een van de belangrijkste uh, theoretici van de letteristische beweging. Die heeft dus een. Film uh, geproduceerd, en ik dacht dat uh, 1951 was, waarin hij dus ook op le, le, le ja. zich op elektrische principes uh, baseerde. Nou, wat betekent dat nou voor de film? Dus, uh, de Issue was er mening toe gedaan dat de film geen uh, film meer kan zijn. De film Zichzelf dus ook opheffen. Dus wat krijg je dan te zien? Is dat het beeld verstoord moet zijn. Dus je mag niet het realistisch beeld zien. Je krijgt een verstoord beeld voor ogen. Dat betekent dat eigenlijk, men pakt gewoon een beeld uit het dagelijks leven, of dat nou een foto is van een stadsgezicht of een foto van één persoon. En die men, dus we gaan dus echt op het negatief zitten te krassen. En dan krijg je dus een heel raar beeld, vervormd beeld als het ware. Dus dat was ook weer heel tekenend. Nou, als je dan in die films ziet, wat met name is ook de boer, die dus later. Uh, de, de, de, een van de theoretici wordt van de situationisme beweging. Die raakte is dus al in 1951 betrokken bij die letteristische beweging als hij dus naar een voorstelling gaat van een van die, fil die eerste films van Issou. En, en een jaar later uh, maakte hij dan ook een film. En die heet uh, Hurleman en Fuur de samen Gaanou. Nou, ten gunste van, van de zaden En dan in die film zie je dus alleen maar een, een inschakeling van een wit doek, een zwart doek, een wit doek en een zwart doek. En tussendoor zie je alleen maar bekaste beelden. Daarnaast, dus als die, die toeschouwers in de zaal zitten, moet je je voorstellen, dus in, je hebt een tijdje een wit doek, en dan wat van die bekraste beelden, dan weer een hele tijd een zwart scherm, dan zie je helemaal niets. Er worden dus allerlei teksten, door de luidsprekers uh, zijn er dan te horen, en die teksten die sluiten, dus, sluiten ze ook niet aan bij, bij die bekraste beelden die je zou hebben, maar die, die verwijzen bijvoorbeeld, nou, dat zijn dus uh, citaten van filosofen, citaten uit, uh, uit wetboeken, ook de gewone dagelijkse uh, gesprekken, uh, gesprekken die je in het dagelijks leven hoort, dus van bij de Melkboer of die je met je vriendin voert, die, die, die vind je dan terug in, in de film. Dus. Dus enerzijds heb je dus die bekraste beelden, anderzijds heb je dus de, de tekst die dus aan een schakeling van allerlei fragmenten van, uh, uh, bestaat. En daarnaast, tussen die teksten uit die wetboeken en de teksten van liefdesgesprekken, uh, roept dus de boer op om uh, situatie te creëren. Nou, dan is voor de eerste keer hoor je, dus, uh, uh, uh, hoor je het uh, woord situatie uh, en, en spreekt dus over. Probeer uh, in de directe in te, uh, leefomgeving in te grijpen. Probeer het naar je eigen hand te zetten en probeer daar controle op te krijgen. Dan is voor het eerste woord keer het woord uh, situatie, woord als het ware uit, uh, uitgelegd. Hij roept, de boel roept dan ook op die film op een soort wetenschap uh, in het leven te stellen, die dus, uh, zich bezig zou, zou moeten houden met het bestuderen van, uh, van de situaties. Die dan een aanzet zou kunnen geven tot een, uh, uh, de, een anderswoordige creatieve in, invulling van, van, van het leven. Het attracteert veel rats. En ze sluiten de deuren. En ze zijn allemaal Ze En er is gebeurd. Ze konden niet de rats te Dus ze hebben een vader daar daar hij zei. Hij stammerde. Hij hij kon niet praten. Ze hebben hem nou, wat, er zit natuurlijk nog iets meer achter. Wat de boer ook wilde met milities creëren van die situatie, dat is wat er in die zaal gebeurde, in die bioscoopzaal, was natuurlijk ook een eigen situatie. Maar wat men wilde, is de passiviteit van de toeschouwer opheffen. Er wordt een film vertoond, iemand heeft daar blijkbaar zijn energie gestoken, die heeft zijn creativiteit daar naar voren gebracht. En de, de, de toeschouwer die ondergaat dat blijkbaar uitermate passief. En die schrikt natuurlijk, want wie wil er nou in de film zitten? waar op een gegeven moment, de laatste scène bestaat er 24 minuten in zwart doek. Dus er is gegril, gefluit in de zaal en uh, mensen beginnen te, te joelen. Die beginnen met tegen de stoelen aan te trappen. En Dat was natuurlijk die provocatie, eerst natuurlijk. Dat, die is opgeroepen. Dat is nu net zo goed een situatie creëren. Dus alleen de oproep in de film om situatie te creëren was natuurlijk uh, is op dat moment natuurlijk al gerealiseerd. Uh, nou, wanneer die film, uh, die Hulamain over Verveur de Sade, wanneer die, dus, uh, zeg maar, vertoond wordt, dan, uh, dan duurt het niet zo lang meer dat er uh, echt een groot geschil ontstaat in die elektrische beweging. Be Blijkbaar, en dat zijn de namen maar, de Boer Wolman en nog een aantal andere mensen, die willen dus verder gaan dan, dan, dan, dan Isou. Die Isu die ziet dan toch dat ze een, nou, de opleving van de kunst, dat het niet buiten dat uh, artistieke kader kan treden. De opleving van de kunst is toch een, een blijkbaar artistieke uh, activiteit. Probeert dus een vernieuwing in de kunst door te voeren, wat bijvoorbeeld uh, het verwijderst dat de journalisten dat natuurlijk ook uh, gedaan hebben. Men heeft de kunst op, maar men probeert door opheffing van de kunst de kunst te vernieuwen. En, en daarvan is die jonge, gaar, jonge Gaarde met uh, een zeg maar, groepje rondom de boer het daar niet mee eens. We moeten dus verder kijken dan het terrein van de kunst, we moeten dus echt ook uh, uh, ja, het dagelijks leven erbij betrekken. En 1952. Ontstaat dus de, dat geschil waar ik net al over had. Dat geschil logisch, uh, loopt zo hoog op dat, dat die jonge garde besluit om zich te verzelfstandigen. En die groep gaat zich dan internationale letter, uh, letteristen noemen. En die internationale letteristen die geven dan een blaadje uit, uh, internationale letterist. Uh, hoe, hoe, kan je, hoe kan je het ook anders noemen? En dat is een soort gestensel blaadje. Wat je, waar je echt niet te veel van voor moet stellen. Vaak dus één of twee uh, pagina's omvat het. En ja, er zijn allerlei berichten ook over waar die uh, internationale letteristen mee bezig zijn. De activiteit die ze ontplooien. En stiekem zijn ze natuurlijk toch een allerlei avant-garde galeries te vinden. Waar ze hun letteristische poëzie mogen voordragen. Of waar ze hun letteristische schilderijen uh, op mogen hangen. En, uh, maar daarnaast zie je dan toch een, en wordt er een bepaalde richting uitgestippeld dat ze hun kritiek gaan verleggen dus naar, naar de stedelijke omgeving. Bijvoorbeeld, maakt zich, in een van die nummers maakt men zich druk over de afbraak die plaatsvindt in Londen. Daar wordt dus in Londen, waar de Chinese wijk eh, wordt neergehaald. En uh, nou, men verzet zich daartegen, men schrijft dus een pamflet, een manifest en uh, roept dus op om daartegen te demonstreren. Men stuurt dat manifest op naar de, de, de, de, de, de, het gemeentebestuur van Londen en de hoop is dat ze daar blijkbaar iets van aantrekken. Dus belangrijk is in ieder geval dat, we, dat er een verandering optreedt, dus dat men dus niet zozeer naar het terrein van de kunst gaat kijken, maar dat is ook uh, naar de stedelijke omgeving. Blijkbaar dat uh, dan zie ik daar eens, eh, op dat moment zorg over de kaalslag, de afbraak in de oude wijken die, eh, die, eh, die plaatsvindt ten koste van de, van de nieuwbouwwijken. You ready? There you go. Master, master, this is the like we're of to flies here, and you have to have a flying eye to see it. It's a thing that's going to make Captain Beefheart in this magic band fast. Frank, it's the big hit. It's the blimp. It's the blimp, Frank. It's the blimp. Well, I see you floating down the gutter. I'll give you a bottle of wine. Het is toch wel aardig om te zien dat er in de jaren 50 toch maar een weinig groepjes uh, uh, en ook uh, individuen uh, kritiek uitoefenen op uh, de ontwikkeling die op dat moment gaande is. Nou, je ziet dus in een hele stedelijke omgeving: zie je dus dat er, uh, wat ik dus al vertel, dat er een kaalslag, dat er afbraak plaatsvindt en dat er. Uh, oftewel nieuwe bouwwijken uh, gerealiseerd gaan worden, maar de oude wijken die verdwijnen, de kosten van de nieuwe. Nou, wat het belangrijkste in die oude wijken, wat ook die uh, internationale latristen vinden en zijn die natuurlijk alleen, is dat die oude wijken nog een, een sociale en culturele identiteit hebben en die wordt dus verstoord. Dus in nieuwbouwwijken kent, uh, kent men elkaar niet. Bovendien is wordt de woon- en werkfunctie wordt gescheiden van elkaar, de recreatieve functie wordt gescheiden van elkaar. De kroeg is niet meer op de hoek, maar men moet dan bepaalde afstand afleggen om nog naar, naar, naar, naar het café te kunnen. Dus die ontwikkeling ziet men dus met leden ogen aan. En als reactie daarop, en dat is wel heel interessant, bouwen die internationale letteristen een, uh, een activiteit uit die al toegepast werd door de journalisten. En die activiteit heet in, de, in het Frans Deriven. Nou. DIV is in het, uh, wanneer je dat zou moeten vertalen. Dat is een term die zeer moeilijk te vertalen is. Betekent in letterlijke zin, als het ware, je laten uh, meevoeren. Het is afdrijven. Bijvoorbeeld het Engelse woord drifting. Vind je dat dan ook toe. Maar wat zij bedoelen is ook nog in die oude stad, in die oude stedelijke omgeving. Uh, je laten meevoeren uh, door de stemmingen die als het ware de stad oproept. Het is een soort een hele... Poëtische invulling heeft het. Je begint ochtends en wat deze dan in kleine groepjes van twee à drie uh, mensen. Gingen ze dus vanuit een bepaald punt. gingen ze dus uh, de stad verkennen. Maar niet, zo zie je met een bewust doel, maar men liet zich als het ware meevoeren door de stemmingen. En dat kon er soms dan wel twee of drie dagen duren dat men dus op een gegeven moment ergens op een bepaald punt terecht. Uh, nou, dat zal wel het punt geweest zijn waar de fysieke grens uh, ligt, dus dat je drie dagen niet meer verder kan. Dus dat je dan uh, ja, helemaal uh, door, uh, door de stad uh, opgenomen bent. Nou, uiteindelijk hadden ze natuurlijk toch een doel. Wat hun doel was, is natuurlijk alle ervaringen, alle stemmingen die, je, die het oproept, is dat je dat zou kunnen vertalen in poëzie of in... ...bijvoorbeeld weer zou kunnen geven in, in, in een film of een ander artistiek uh, uh, uitdrukkingsmiddel. Ja? Ja, misschien is het nog wel illustratief om, uh, om het voorbeeld van, uh, van Constant te noemen. Maar Constant, Constant Nieuwenhuis, die uh, een van de belangrijkste positiefnemers was... ...tot de oprichting van de experimentele groep. En ook een, uh, eindelijk een avant-garde beweging in Nederland... Dus die experimentele groep ontstaat eind jaren 40. En fuseert uh, dan met een aantal andere avant-garde bewegingen uit uh, Denemarken. En de groep uh, Surrealisme Revolutionaire uit, uh, uit België tot uh, Cobra-beweging. Nou, Cobra-beweging bestaat tussen maar in luttele jaren. In 1951 uh, wordt die uh, beweging opgeheven. Maar in dat jaar, in 1951-1952 moet het ongeveer geweest zijn. Krijgt uh, constant een studiebeurs. En uh, vertrekt hij dus uh, naar Londen. En dan wordt hij dus geconfronteerd in Londen met ook die afbraak, met uh, de verwoesting eigenlijk van de stedelijke omgeving. En dat grijpt hem dus dusdanig aan, dat hij min of meer vanaf dat moment besluit om zijn aandacht te gaan verleggen. Niet zozeer meer op die schilderkunst, om allerlei uh, schilderijen te produceren, maar om ja, die, die verandering die optreedt in die stedelijke omgeving, om dat ook vertaalbaar te maken in... In een, in een theorie. Nou, hij zoekt dus contact wanneer hij terugkomt van die studiereis uh, naar Londen met, uh, met een aantal Nederlandse architecten, onder andere Aldo van Eyck. en Hij publiceert dan in 1954 meen ik me te herinneren een manifest voor een spatiaal uh, colorisme. Is dat, uh, is dat getiteld? En voor een spatiaal colorisme betekent niets anders dan oproep om de, de, de, de omgeving, de ruimte, als het ware, zeer uh, kleurrijk te laten zijn. Dus de ruimte moet ja, zinderen van allerlei velle kleuren. Dus, men, dus niet zo'n die grauwe, uh, eentonige, monotone de, uh, wijken die bij uh, uh, nieuwe wijken die dus uh, gerealiseerd wordt. Men roept dus als het ware in dat manifesto om de, een zeer klein, kleurrijke omgeving te scheppen. Nou, constant. Gaat dus ook naar dat manifest, uh, verder met zijn uitbouw van zijn ideeën over een anderswoordige stedenbouw. En ik zoek dus in 1956, uh, uh, komt hij dus in contact met, dat groepje uh, internationale tristen wat in uh, Parijs actief is. Nou, ze vinden elkaar natuurlijk op te noemen. Ik heb al gezegd, die stedelijke omgeving moet veranderen, er moet een creatieve omgeving geschapen worden. En uh, dus dan ontstaat bij uh, Constant alleen het idee om uh, die, dat, uh, vorm te, dat in de vorm te gieten van een andersoortige utopische uh, stedelijke samenleving. En die andersoortige utopische stedelijke samenleving noemt hij dus Nieuw Babylon. En dat Nieuw Babylon is dus ontstaan uh, spontaan in een gesprek dat uh, Constant in de Boer met elkaar hebben. Dat uh, een soort. Nieuw Babylon, dus er moet niet een nieuw Jeruzalem verkeerd worden, er wordt nog helemaal riek naar een christelijke, uh, ja, christelijke cultuur, maar er moet een anders worden, een nieuw Babylon, waar, dus vrije, waar de vrije en creatieve mens zich uh, zou kunnen ontwikkelen. Ik een beetje in uh, 1956 aangewend, dus 1956, wanneer dus uh, een aantal kunstenaars, uh, radicale kunstenaars, onder andere Constant Jorn, die dus ook uh, lid was van de Cobra-beweging en ook altijd op zoek geweest is in de jaren 50 naar, uh, naar, uh, naar ontwikkelingen op het terrein van de, van de kunst, mensen die bezig waren met het opheffen van de kunst, die die ze, uh, die zoekt dus uh, een jaar eerder weer uh, contact, in 1955, met, uh, met de boer. En dus die drie figuren die zijn dus als het ware de, de uh, inspiratoren van de, van de nieuwe beweging. Nou, in 1956 onder ondernemen zij een initiatief om een, om een congres uh, uh, uh, uh, op orde te zetten. Dat congres vindt dan plaats in Italië. Waarin dus al die radicale kunstenaars bij, uh, bij elkaar uh, opgetrommeld worden. En uh, nou, het is op zich wel interessant omdat we een bredere dimensie plaatsen. In 1956, ja, is toch een, een turbulent jaar. Dat vindt dus in, uh, in Hongarije vindt er een, uh, een opstand plaats. In uh, nou, 1956 vindt er uh, vind een befaamde uh, congres plaats waar ik de Stalin ontmaskat, uh, 1956, zie je dus ook in, uh, in, uh, in allerlei uh, communistische partijen in Europa, dat het dus ontmormt, uh, uh, dat er, uh, flinke discussies uh, plaatsvinden en dat er groepjes uh, zich afsplitsen en dus zich uh, buiten uh, ja zeg maar buiten die dirigistische, communistische, politiek uh, plaatsen. Nou, het is een beetje een soort het uh, algehele geestelijk klimaat. Dus name ook dus in, uh, in Frankrijk zie je dus dat in 1956 bijvoorbeeld een aantal leden uit die communistische partij stappen en uh, een tijdschrift oprichten, wat uh, Agamal heet. Dat tijdschrift uh, ja, probeert dus een... Uh, een nieuwe koers te varen, een nieuwe richting uit te stippelen, wat is dus niet meer uh, uh, ja, bol staat van allerlei dogmatische marxistische principes. Nou, dus, die Situationisten, oh, wat is later die Situationistische beweging, dus in 1956 is het nog niet zover, dus die raken me natuurlijk al meer vertrouwd met die hele ontwikkeling. En je ziet dus ook dat er al vrij snel dat er sporen nalaten in de die uh, dat uh, tijdschriftje, wat is dus voorheen internationale trieste heette, en later de sportlaats gaat heten. Zie je dus dat de discussies als het ware ook uh, ja, dus al, uh, al uh, in het tijdschrift gevoerd worden. Nou, uh, een jaar later, dus in 1957, uh, zijn dus eigenlijk de voorwaarden, die dus in een ja, in, in uh, jaar eerder al geschapen zijn, die worden dus verwezenlijk, en dan ontstaat dus de de Internationale. Dus uh, een congres in een bergdorpje in de Italiaanse Apernijnen. Nou, op dat congres wordt dus uh, gelijk al de eerste lid van de, van de beweging wordt gewailleerd. Ik dacht op dat congres, ik weet niet hoeveel, ik dacht een tiental leden misschien maximaal uh, bij betrokken waren. We waren dus uitgenodigd om die beweging uh, van de grond te tillen. Maar daar wordt dus al gelijk een uh, Engelsman Rummy hier geheten, die dus vertegenwoordig was van dat Psycho Geographical Committee uit Londen. Die wordt een soort uh, ja, een houding verweten ver ver dat die al, uh, die derieven waar ik het al over gehad heb, tot een soort artistieke activiteit ont ont ont verheven heeft. Dus nou, de beweging voor Metafaan heeft dus een falen uh, staan dat men uh, streeft om de kunst op te heffen. En als het verhaal nog even teruggaat, waar die internationale letteristen natuurlijk ontstaan waren, zodat ze zich ook afgezet hebben tegen de oude letteristische beweging van ISU, die dus door opheffing van de kunst de kunst wilde vernieuwen. Dus de eerste lid was al gereëerd op het, op het congres in Italië. Nou, dat is toch tekenend. Blijkbaar, er is een, wordt een internationale gesticht met vertegenwoordigers in allerlei landen, dus men wilde ze zo, zo breed mogelijk aanpakken en men kon dus lid worden van de beweging. Dat is op zich natuurlijk vreemd als je in deze tijd terugblikt dat er in de jaren 50 nog mogelijk was dat je dus lid kon worden van een beweging. Nou, Hoe ging dat in zijn werk? De criteria om lid te worden waren natuurlijk uit als dubieus. Men kwam toch via vrienden en kennissen werden de leden binnengehaald en namelijk bestond die groep dus uit kunstenaars. Dus. Het hele milieu waarin we verkeerde was in een artistiek milieu. Dus als men maar uh, aardige opvattingen had over hoe de kunst te veranderen of buiten, op de reine, buiten het terrein van de kunst te treden, dan mocht men zich aanmelden als lid werd en werd dat toegestaan. En was men vertegenwoordiger in een bepaald land. Dat betekent natuurlijk ook als je lid kon worden dat je gewaardeerd kan worden. Dus alras zag je dus dat het. Uh, met name in de beginperiode was het echt een. toch een. Uh, en komen en gaan van allerlei leden, die dus binnen de kortste keren, wanneer ze zich te veel gemesteld hadden in het uh, artistieke milieu, door met allerlei uh, avant-garde galeries uh, in zee te gaan, dan werden ze, werd een, uh, werden ze als lid uh, buiten de deur gezet. Voor de oprichting van die uh, situationisten Internationale schrijft uh, De Boer een manifest. Dat is toch wel belangrijk uh, om te zien dat het manifest is getiteld uh, Rapport sur la construction de situation. Dus, dan pakt hij dat oude begrip van situatie, uh, situation, wat hij dus al in die film wat ik waar ik over verteld heb, over die hullem aan zalen, pakt hij weer op, maar plaatst dat toch in een veel bredere context. Het woord situation is afgeleid natuurlijk, komt uit, uit de existentiefilosofie, en uh, Heidegger heeft het over een situatie, Sartre uh, heeft het over situatie, maar geef daar een hele andere invulling aan. Wat de boer doet, is aan dat passieve begrip van situatie, wat je dus bij Heidegger en bij Sartre vindt, is daar een... Actieve induling aan geven. De mens kan in de leefomgeving ingrijpen. Hij kan zijn eigen situatie creëren. Terwijl dat bij de, de existentiefilosofie duidelijk niet het geval is. Dus, nogmaals, situatiebegrip is een teken van de activiteit, dus de creativiteit. Dat in dat rapport sur la construction, dan zie je dus met name dat die situationisten op zoek gaan naar hun historische bronnen. Dus ze proberen toch aansluiting te zoeken bij uh, de, de radicale avant-garde bewegingen zoals die, die geweest zijn. Met name dus uh, het dadaïsme, het surrealisme, met name het surrealisme zoals dat als, uh, als beweging bestond tot ongeveer 29. Dus voordat de grote aansluiting uh, plaatsvindt met de uh, communistische beweging. In die traditie plaatsen, plaatsen de situationisten zich. Dus het is nogmaals belangrijk om te zien dat zij vinden dat dus dat ongeveer plus minus 1930 dat er een einde gekomen is aan de vernieuwing op het terrein van de kunst. De kunst kan zich als het ware vanaf de tijd niet meer vernieuwen. Wat men, kan, wat men alleen maar kan doen, is het waar de kunst als het ware ommantelen. Dus tot de meeste essentie wat we ertussen geprobeerd hebben, om daar de, de essentie van de kunst naar te proberen bloot te leggen. Dus men moet als het ware dus over de kunst heen reiken naar een anderswoordige samenleving. De kunst moet zichzelf opheffen. Nou, dat zie Dat soort... Uh, op een keer je dus zeer frequent terug in dat uh, rapport van uh, de Situation. Nou, één jaar later, dus nou, dat, is man dat uh, mijn manifest is uit uh, 1957 wat ik gezegd heb, uh, de, uh, een jaar later verschijnt dan het tijdschrift uh, Internationale situationist waarin dus nogmaals, ja uh, nou, de tijdschrift ziet er zeer luxueus uit. Het is ten, uh, met allerlei pastelkleurige omslagen en. Het is zeer zomer verder, met uh, een ja, op de voorkant zitten vinden van internationaal situationist en dan uh, met uh, de nummers van het tijdschrift. Maar verder zit het, ja, door die grommel luxe omslag zit het toch zeer, uh, zit het toch zeer uh, wilderig uit. En nou, in het eerste nummer bijvoorbeeld, wat dan van het tijdschrift van de een Achterwijk verschijnt, worden dus nogmaals die begrippen zoals situatie, de situation, wordt nog eens een keer uitgelegd termen zoals psychogeografie, waar ik het al over gehad heb. Dus, dus uh, wanneer je met een drieven bezig bent met je als een zwerftocht, met je ronddolen door de stad en alle stemmingen die die stad oproept uh, die vertaal je dan in een psychogeografisch plan. Je kan het maken als het ware een plattegrond die een weergave is van de gevoelens en die, die ideeën die je bij je zwerftocht uh, opgedaan hebt. Nou, die psychogeografie uh, een keer terug term van urbanisme unitair, wat je als Nederland zou kunnen betalen als een soort uh, geïntegreerde stedenbouw, of stedenbouw als eenheid. Dus niet de opsplitsing van de stad in een woon- en werk- en recreatief gedeelte. De, de scheiding moet opgeven, er moet in, in, een, een stad komen die, ja, die leegbaar is, die, uh, die, waar, waar de, de, door middel van de creativiteit het, uh, uh, het decorum als het ware permanent van. Het is geen vaststaand beeld, ook in de, in de, in de stedelijke omgeving. Moet er moet een verdurende verandering optreden, dus, omdat de creativiteit dus niet iets is wat statisch is, maar wat dynamisch is. En dat moet ook zijn weerslag krijgen in de stedelijke omgeving. Nou, dus het wordt tot in het kort weergegeven de opvatting die eh, in het woord urbanisme militair vertegenwoordigt. Nou, wat dan meer? Het is decompositie. Decompositie, ja, wat je het beste in Nederland zou kunnen vertalen, als ontbinding. Dat is nogmaals het hele proces vanaf 1930 in gang gezet is, de ontbinding op het terrein van de kunst, de degeneraat, de, ja, de, de nee, de, het ging juist worden, dus de, aan de creatieve fase in de kunst is een einde gekomen. Dus wat je met vanaf die periode ziet, is het alleen maar een eindeloze herhaling van dezelfde artistieke producties. De kunst is niet meer in staat om zichzelf te vernieuwen. Dus we moeten dus buiten het terrein van de kunst treden. Ja, dat soort begrippen zie je dus dat die voortdurend terugkeren in de eerste nummers van het tijdschrift. En dan heb ik het dus met name over de periode van 1957 tot 1962. Een begrip, wat is. ...zeer belangrijk is, is het begrip détournement. Détournement, wat je zou kunnen vertalen met eh, bewuste verdraaiing, omkering. Dus wat men probeert, is aan bijvoorbeeld bekende eh, citaten, eh, spreuken, zegswijzes van, eh, van, eh, van, van, van filosofen... ...of van sociologen, eh, wetenschappers, etc. om daar een bepaalde draai aan te geven... Men pak eh, bijvoorbeeld een, een, een, een zinsnede uit een poëzie van bijvoorbeeld van Lotrimont en draait het dan om. Waardoor je dus een heel ander nou, je dus een heel ander beeld krijgt van, uh, van het werken. Je, het bewustzijn wordt als het ware omgekeerd Je krijgt een schok en denk, hé, maar, ik lees dit citaat komt niet bekend voor, maar. Het heeft toch een hele andere inhoud, een hele andere waarde. Dus het is ook belangrijk voor die situationisten dat je natuurlijk voortdurend dat het bewustzijn voortdurend verandert. Dat het dus niet een, ook een status geheel gaat worden, maar dat het ook die dynamie, dynamiek. Dat het spreken van een bewustzijn zich dialectisch zou moeten ontwikkelen. En het dit is natuurlijk, heeft ook een hele oude, uh, past al een hele uh, oude traditie. De surrealisten die praktiseerden dat de. Uh, het Duitse dalaisten noemen dat verstelling en stelling, We praktiseren dat al op grote schaal. Maar die tétement zou niet als methode op zich moeten bestaan. Dus niet alleen maar weer om weer een nieuwe, uh, nieuwe poëzie te maken of weer een nieuwe schilderij. Bijvoorbeeld je kan het ook toepassen in een schilderij. Zoals Jorn die kocht een schilderij op de Florenmarkt in Parijs. Met een, met een soort realistische afbeelding en schilder dat gedeeltelijk over, waardoor dus de, degene, de toeschouwer worden. Dus we hebben met een heel ander beeld. En dus als het ware ook een, een schokreactie, uh, uh, met de bedoeling om een schokreactie teweeg te brengen. De man zou dus ook gekoppeld moeten worden aan. Die verandering van de stedelijke omgeving, dat zat er dus voortdurend centraal in die, in die geschriften die uh, de situationisten de eerste periode uh, produceren. Ja. tot het geval dat die deed toen normaal niet uitsluitend is dus op dat, uh, wat, waar het dus theoretisch gezien voor bedoeld was dus om een verandering te bewerkstelligen ook in de, in de omgeving waar we mee bezig was, was natuurlijk toch om dat in kunstzinnige in, in, in, in, in, in termen te vertalen met bijvoorbeeld De Boer heeft in, uh, samen met Jorn een, een, een boek gepubliceerd dat heette Memoirs. en in het boek vind je dus ja, allerlei afbeeldingen dus gewoon die uit, het, uh, ja, uit, uit uh, tijdschriften geknipt zijn. En die, waar dus allemaal met, met een. die verbonden worden met, uh, met, met, met vreemdsoortige uitspraken. Dus je ziet bijvoorbeeld een, uh, een, een stripfiguur. die dus uh, een bepaalde revolutionaire uitspraak doet. of een zeer poëtische tekst uh, zegt. Dus die Detonomaan wordt ook op, de, op deze wijze vertaald. En natuurlijk. De Boer, die dus zijn liefde voor de film natuurlijk nooit kwijtgeraakt is. Ook in de films die hij die, die die, die die maakte in die periode in de jaren 50 en de jaren 60. Daar prakt prakticeerde hij dus de Tourneurman veelvuldig. Zoals bijvoorbeeld in film, zoals La Société des Spectacles. Dus naar aanleiding van zijn boek, wat hij in de 67 publiceert, Zie je dus dat er bijvoorbeeld in uh, Twee Cowboys. Er is dus een fragment geknipt uit een film van John Wayne. Dit is een uitermate revolutionaire tekst over het hebben over... over te, uh, ze hebben het in één keer over de, de, de problemen die zich in de Rade in Petrograd en Petersburg voordeden. Dus voortdurend die omdraaiende verdraaiing van wat men dagelijks uh, gewend is, waar men dagelijks mee geconfronteerd wordt. Daar wordt dus een, maar de boodschap die... Uh, die, die uitgedragen wordt door middel van die detournement die zal dus altijd revolutionair moeten zijn nou hoe werkt het nou praktisch want ik heb hem gezegd het is een noemde zichzelf Situationistische Internationale het is een internationale beweging die is vooral in die beginperiode nog een zestal afdelingen had een afdeling in Italië een sectie in Duitsland in Nederland en Scandinavische landen aan eentje in Frankrijk. Nou, die contacten, ja, die afstand, geografische afstand, die natuurlijk toch wel groot. Dus onderhield men de contacten. Nou, één of één keer per jaar, soms twee keer per jaar, werden er congressen georganiseerd. Conferenties. Er kwamen dus al die leden bij elkaar, oftewel van een vertegenwoordiger van de Duitse sectie of de Nederlandse sectie. En er werd als het ware de, een nieuwe koers uitgestippeld van welke richting... De beweging zou moeten gaan varen in de toekomst. Nou, op die congres leidde natuurlijk we kwamen bij elkaar. Als men zeg maar, in Duitsland was of in Nederland, dan ging men natuurlijk toch gewoon door met die artistieke productie. Was er was natuurlijk heel weinig controle op uit te oefenen vanuit vanuit uh, Parijs of het Amsterdam, wat men dus in München deed, of wat men in Scandinavië deed. Um, en dan had men gewoon natuurlijk contact met allerlei avant-garde uh, galeries en en, uh, waar, waar, waar, en die avant-garde galeries die uh, vertoonden het werk van die, uh, die situationisten. Nou, maar als ze dan bij elkaar kwamen op die congressen, is het natuurlijk hartverleer getrokken tegen mensen die dus wil zich overgeven en graven aan, de, aan, de, aan, aan aan, de, aan kunstzinnige uitingen. Want het aandacht moest toch gericht zijn op de evolutie. Het grote woord keert al vrij snel op. Uh, terug in de, in de kolommen van het uh, van tijdschrift. Nou, Als mensen bijeen waren, dan moest men toch verantwoording afleggen voor de daden die men verricht had. Of, uh, ja. Wanneer dat niet zindde, dus met name, wat de boer, die toch als bekendste... Ja, drijvende kracht dan ja, waren uh, mensen gedwongen om of niet om een kritiek te schrijven op hun eigen wijze van handelingen. Oftewel, uh, ja, we hebben zonder meer uh, aan de dijk gezet, dus gewailleerd. En dan komen we aan opstappen. Het is een aardig voorbeeld te geven, bijvoorbeeld van hoe dat dan toch uh, in zijn werk ging. En Pino Conicio, dat is een, een Italiaanse kunstenaar, ja, een man die... Van huis uit apotheker was en in de jaren 50 toen maar zijn vrije tijd overgegeven heeft aan, uh, ook aan de kunst. En dus op een gegeven moment de industriële schilderkunst ontwikkeld uh, heeft. Dat betekent de industriële schilderkunst stond niets anders over dat de kunst per meter geproduceerd moest worden. Ja, de stad moest als het ware behangen worden met kunst. Dus men produceerde aan de lopende band schilderijen. We hadden allerlei machines ontworpen die. Dus echt, uh, waar, waar die de rollen soort, ja, er moet een de rollenbaan geweest zijn. Waar we die achterkant door die machine beschilderd werden. De kunst per meter. Galicia werd natuurlijk ook verantwoording geroepen. Want hij kwam juichend binnen dat hij toch een, dat hij toch een van de, de grootste uh, uh, Parijs avant-garde galeries. dat hij binnengehaald was. Uh, mm. Bij de Boer. Nou, Boer zijn dat, dat, dat, dat is toch vreselijk. Hoor, hè? Dat je, je overgeven aan de zekerheid Wij zijn een serieuze beweging. We zijn ons bezig met de met, uh, met, een, uh, met een, het uitbouwen van een revolutionaire theorie. En uh, je bent gewaieerd in Pino. Hè? Dus de hele nacht heeft uh, Pino Galicia op de deur staan te de bonzen van het appartement waar de boer in prijs wordt. Van. Laat me alsjeblieft binnen, hè? vergeef me al mijn daden. Hè? Dus, maar De boer onverbindelijk uh, deed de deur niet open en Galicia was gewaieerd. Nou, zo, zo ging dat zo'n beetje in zijn werk. Nou, 1960 ik heb gezegd dat bijvoorbeeld Constant dus ook bezig was nou, met uh, andere soortige stedenbouw. Dus de uitbouw van het ideeën van Nieuw Babylon. Nou, dat spoorde dus aanvankelijk zeer goed met uh, die ideeën die de boer had. Nou, de eerste twee jaar uh, wordt, vindt er een verdurende uitwisseling plaats van de ideeën van hoe die andere stedengebouwen er, eruit zou moeten zien. Maar in 1960 komt het dus toch door een breuk. Dan zie je dus in 1960, is toch wel een belangrijk jaar. Dus wat de Boer in Parijs doet, waar alle, alle andere mensen in, in Europa mee bezig zijn. Ja, dat, die, die afstand wat ik dus net zei is te groot, men, men weet niet zo goed waar de, waar de andere mensen mee bezig zijn. En de Boer zoekt in Parijs op dat moment dus al contact met een hele andere, met een uh, met een beweging. De Socialisme en Barbarie Groep. Hij als het ware een platform uh, uh, uh, uh, organiseren in het leven groepen die dus zou, zou moeten bestaan uit allerlei revolutionaire groeperingen en niet alleen revolutionaire uh, uh, groeperingen die dus uh, bezig zijn geweest op het terrein van de, van de kunst maar ook die een hele sociale politieke achtergrond hebben dus, het socialisme op barbariegroep. groep dat is een van de meest radicale bewegingen die op dat moment uh, bestaat in Frankrijk het is een beweging die in de jaren veertig opgericht is, die moeizaam losgeweken zijn het trotskistische uh, milieu. En ja, steeds meer uh, de koers uitstippelt van, nou, van uh, uh, een richting een raden-socialistische samenleving. Dus contacten worden ook allemaal gelegd met Pannenkoek. Dat is een van de belangrijkste deoreties. Van, de, van het radio communisme. Nou, de die zoekt dus in 1960 contact met die beweging. Om, dus zeg maar, om die uh, situationistische internationale veel meer inhoud te geven. Dus dat het niet alleen een artistieke avant-garde beweging, maar dat het dus veel bredere beweging ook zijn, zijn, zijn, zijn voeding krijgt in de, in de arbeidersbeweging. Uh, nou, als, uh, uh, als hij daar uh, over, over publiceert, dan... Uh, ja, dan zijn die ideeën natuurlijk niet gelijk helemaal duidelijk voor bijvoorbeeld de Nederlandse afdeling, waar dan Constant de belangrijkste tegenwoordiger van is. Dus hij, hij ziet dus de mogelijkheden, gewoon. Hij, die, constant ziet alleen maar de mogelijkheden om zijn aandacht te richten op die verandering van de stedenbouw. Terwijl de boeren op dat moment wel bezig is om achter de rug om van al die andere mensen dus contacten te leggen met, met, met, de, met de radicale arbeidersbeweging. Dus, en hij spreekt dan nog over de grote revolutie die. Ja, uh, wij zijn revolutionair, wij zijn dus niet bezig met terrein, verandering, op het rij van de kunst. Wij, dus, uh, wij, wij moeten onze aandacht richten op een sociale of politieke revolutie. Terwijl constant natuurlijk nog helemaal denkt in denkt van een, het creëren van een andere utopische, uh, utopische samenleving. Die spanning die neemt dus alleen maar toe. En op 1960 besluit dan kon om uit de beweging te gaan. Nou, een aantal andere leden die bij betrokken waren, zoals Armando, uh, Audians, Albert, zeiden, ja, wat zei je dan? Ja, met name dus Albert en Audians, uh, Mensen, bouwkunde studenten. Die dus, uh, een, uh, op dat moment, om het wel aardig om te vermelden, van hoe Dirk die, uh, die opvatting uit Nederland bezig waren met de bouw van een, van een katholieke kerk in Volendam. Dus nou ja, dat was natuurlijk een, een vreselijke daad in de ogen van de boer. Dus die audience en al die zie gelijk en met mede daarmee. Mede, uh, dus uh, ook daarbij uh, Amando. Dus in 1960 bestaat er in Nederland geen, uh, behalve is, uh, Jacqueline de Jong. Die, die als enige vertegenwoordiger optreedt van de Nederlandse seks. <tieden> Verandering gaat natuurlijk niet echt uh, spronggewijs, dat gaat natuurlijk heel langzaam. Dus ook met name in Duitsland, waar een groepje kunstenaars dus integraal lid is van de beweging. Die, die groep die, uh, noemt zichzelf Spoorgroepen. Uh, is ergens in de jaren 50, 57, dacht ontstaan. En de Joran uh, spoort die groep op en die meldt die groep dus collectief aan als. Uh, als lid van de, van de, van de beweging. Die kunnen volstrekt niet volgen de, wat er allemaal aan de hand is. En die zijn natuurlijk alleen maar bezig met hun eigen tijdschrift uitgeven, wat dan ook spoor heet en met hele aardige uh, uh, uh, artistieke vondsten. En daarnaast zijn ze natuurlijk actief in de, in de galeriewereld. Ze, uh, ze hebben goede contacten met een uh, ja, bepaalde kunsthandelaar in Duitsland uh, van de Loon. En krijgen daar hun werk uh, tentoongesteld. Nou, dus de, de verandering die optreedt, die, uh, ja, die wordt dus door die groep niet begrepen. Dus dat is dan een, op, op die congressen is een grote verwarring over welke, welke richting die situationalist internationaal uh, uh, uitgegaan is. Men begreep volstrekt niet wat uh, dat. dat, uh, dat dat je als kunstenaar aan sluiting zou kunnen zoeken bijvoorbeeld bij een, bij een radicale arbeidsbeweging. Die Duitse kunstenaars zien toch met name dat je, dat je toch uh, alleen een verandering kan bewerkstelligen op het terrein van de kunst. En dat het vanzelf al zijn uitstraling zou hebben over, over, over, over, over de rest van de, van, van, van de maatschappij. Nou, dat geschil is, uh, dat, neemt steeds grotere vormen aan. En uh, nou, dat wordt op de spits gedreven. Dus, de Boer zegt dan ook dat die veranderingen dus niet meer op het terrein van de kunstplaats zijn, alleen nog te buiten. Nou, die stelling, als die dus niet begrepen wordt, le uh, leidt dan uiteindelijk tot een algemeen raliment van, van, van zowel de Duitse sectie op een lid na en van de Scandinavische sectie. En, uh, en dat feit vindt dus plaats in 1962. Het is, is, komt aan de Situationistische Internationale als artistieke radicale artistieke avant-garde beweging komt, uh, komt ten einde. Nou, wat is de situatie in 1962? Er blijven natuurlijk maar een aantal mensen over. Een kleine groepje van getrouwen rondom de figuur van de Boer. En daarnaast zijn een tientallen kunstenaars zijn dus de, wat ik waar, waar ik over verteld heb, de Spoorgroep in Duitsland. De, een Scandinavische groep die zich uh, uh, ze heeft uh, losgeweekt uit van, uh, van de beweging. Maar al die, die groepjes die gaan dus door met hun artistieke activiteiten. Uh, de spoelgroepen. Dus in Duitsland blijft actief en fuseert met andere uh, kunstenaarsgroeperingen. En met de regelmaat van de klok zijn ze dus ook... Uh, um, worden hun werken tentoongesteld. Het geldt als idem dito voor, voor die groep in Scandinavië, die zichzelf omdoopt tot een, een soort bouwhoofdse situationist, dus een, een soort tweede situationistische internationale, roepen ze uit, maar die ook alleen maar bezig wil zijn met kunstzinnige activiteiten. Nou, dus Dat is de situatie in 1962, dus de behoor die andere wegen uh, uh, uh, in wil slaan. Dus al, al lang de mening toegedaan is, het dus, geldt dus al enige jaren, dus dat de kunst uh, in deze maatschappij geen kunst meer kan zijn, dat de kunst uh, uh, een, een, een, een, een speculatieobject geworden is, waar de schoenies hiermee te halen is door, door, uh, door avant-garde galeries. De, de, de prijzen van de kunst die stijgen, die, die stijgen op dit moment natuurlijk helemaal uit de pan. Dus ik kan Elke creatieve uiting wordt dus gevangen. Het is dus dus een netwerk over deze maatschappij uitgespannen die elke artistieke activiteit of creatieve uiting vangt. En dus alles wat ook, uh, door, door, door de kunstenaar geproduceerd wordt, wordt als het de kunstenaar ontnomen. En daar worden dus gigantische bedragen voor, uh, voor neergeteld. Dus, Om dat een klassieke term vertalen, als het die gebruikswaarde en de ruilwaarde van de kunst, die worden uit een keer schuurt. En de boer is er ook toen, dat, uh, dat over uh, de esthetische waarde van een bepaalde uh, uh, kunstobject dat er helemaal niet meer gesproken wordt in deze maatschappij. Bijvoorbeeld het heeft ergens in een citaat omstreeks een citaat 1962 dat het in deze maatschappij, uh, deze maatschappij te laat is voor een esthetica. Dus elke discussie over en, uh, die een ascetische discussie moet moeten zijn, daar, uh, die kan niet meer gevoerd worden. Dus de Boarding heeft zich wel te degelijk gerealiseerd in die tijd dat de kunst in, ook een zeer marginaal verschijnsel is in deze maatschappij. Dus al die kunstenaars, die dus de grote verwachtingen hadden van dat de kunst dus de maatschappij zou kunnen veranderen die zijn natuurlijk van rooge uitgekomen, maar wat zij dus alleen maar bewerkstellig hebben is dat de kunst zichzelf vernietigt en dat ze dus, uh, daar goed voor betaald worden maar ja. nou dat was in ieder geval niet de doelstelling die, uh, die, uh, die de boer voor ogen stond dus de kunst blijft een marginaal verschijnsel en door middel van de kunst kan je de maatschappij niet veranderen daardoor zou je dus andere wegen moeten zoeken Thank <laughs> you.